Goedemorgen, ik ben Dielke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet praat straks over nieuwe coronaregels. Gisteren waren de experts van het OMT bij elkaar voor een spoedadvies. Dat advies wordt besproken in het Catshuis. Door de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames gaat er hoogstwaarschijnlijk wel wat gebeuren. Collega Nienke de Zoete zet op een rijtje welke tools het kabinet tot zijn beschikking heeft. Het kabinet kan adviseren om ook binnen Nederland alleen nog noodzakelijke reizen te maken. Voor een avondklok is een speciale wet nodig, dus dat is niet waarschijnlijk... Het kabinet kan wel proberen mensen in de avonduren meer thuis te houden... door de horeca en winkels nog eerder of zelfs helemaal te sluiten. Ook voor theaters, sportscholen en contactberoepen wordt het spannend. En hoewel het kabinet eerder zei dat de scholen niet meer te willen sluiten... valt dat niet uit te sluiten. In Luik, in België, is een arts opgepakt die 2000 vaccinatiebewijzen vervals zou hebben. Hij deed dat niet erg onopvallend. Mensen zouden vanuit heel België naar zijn praktijk zijn gekomen om zogenaamd geprikt te worden. En volgens hun dossiers kregen ze hun eerste en tweede prik op dezelfde dag. De arts kan 5 tot 10 jaar cel krijgen. Er zijn veel te veel gokspotjes op tv en online, vinden de SP en de ChristenUnie. Sinds oktober mogen online gokbedrijven reclame maken... en de partijen zijn bang dat jongeren en mensen met weinig geld daardoor gaan gokken. Ze willen strengere regels. En Lindsay van Zundert kan haar ijzers- en glitterjurkjes gaan inpakken. De kunstschaatser van 16 uit Etteleur mag naar de winter spelen. Een half jaar geleden deed ze het zo goed op het WK... dat ze ervoor zorgde dat er sowieso een Nederlandse kunstschaatser naar de Spelen mocht... Voor het eerst in 45 jaar. En nu heeft de bond besloten dat het Lindsay zelf is die mag gaan. Dat vindt ze heel bijzonder. Want een tijdje geleden moest ze nog geld inzamelen om mee te kunnen doen aan wedstrijden. Een uh, best wel, ja, voor mij toen nog een grote wedstrijd. En mijn coach die zat in Amerika... Maar dat is natuurlijk heel duur om daar naartoe te gaan. Dus hebben we een leegflesactie opgezet om mijn ticket naar Amerika te kunnen betalen. Daar hoeft ze zich nu geen zorgen meer over te maken. De rekeningen worden nu betaald door NOC en NSF. Het weer, dat trekt nu regen over het land. Maar vanmiddag wordt het bijna overal droog bij een gat of acht. Morgen begint het ook droog, maar smiddags vallen weer buien. In het oosten kan het zelfs een beetje sneeuwen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A6 Lelystad richting Muiden... tussen Almere Haven en Knauwend Muidenberg 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad bij de wijk, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knalpunt Rotterpolderplein... 10 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. A10 de van Amsterdam. Langzaam rijden tussen Knoopend Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. 10 kilometer met 20 minuten op- oponthoud. Op de A10 Oost richting Zaanstad staat Fiede door een spoedreparatie bij de Zeeburgse Brug. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat leidt tot Fiede vanaf Amsterdam Rivierenbuurt. 4 kilometer tot aan Zeeburg. De vertraging is een half uur. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Zaandijk. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de N246 Westraafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting.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 Debbie.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 En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hé, zijn we eigenlijk van die geile pen af, <middels> <middels>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 Megan I can't believe you kissed your car goodnight. Now come on baby tell me you must be choking right? Oh, oh you think you're something special? Oh, oh you think you're something else? Okay so you got a car that don't impress me much. to me Ja. mm 106,9. ZFNFN. Ik heb nooit wat gehad. Nooit. Ook ik kreeg nooit cadeaus met, Sneekla met Sneek Sneeklaas. Met Sneeklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik heb van Sneeklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit met te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sneeklaas. ik niet hierover het Mag die man niet. Meneer Schimmel. Ja, ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. Onsymp Onsympathiek individu vind ik dat. Die L is niet klaar. Schijnheiliger. Ja, een nare man vind ik het. Weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja.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 Met die vieze stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Niklaas binnen. En dan ik zie ik hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei.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 Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde, de Ik The from